mensen, super om hier vandaag in deze dienst bij jullie te mogen zijn. Ik zal uh, heel kort mezelf even voorstellen. Um, mijn naam is Jan Bos en mijn vrouw en ik, zij zitten daar. Z uh, zijn <laughs> Wij zijn een weekje op vakantie, um, maar de streek is voor ons niet helemaal onbekend. We zijn hier vaak heel wat kindjes langs gefietst, onder ki onze kinderen die vlakbij op school gezeten. We hebben 13 jaar in Hoofddorp uh, gewoond. Maar momenteel wonen we in Groningen, dus dat is wel een aardig stukje uit de buurt. Maar goed, het is leuk om hier te zijn weer een week en er is heel veel wat herkenning oproept. Um, we hebben vier, vier zoons, Een van is inmiddels getrouwd en die wonen door het hele land. Dus we reizen wel heel wat af en zeker nu vanuit Groningen. Ik was dertien toen ik graag dominee wilde worden. En toen had ik het verlangen om mensen het goede nieuws, het evangelie, te vertellen. We horen zo vaak slecht nieuws en er is zoveel aan de hand in deze wereld. Dat zien we ook deze dagen. Ik weet niet hoe jullie hier naar de kerk zijn gekomen, maar ik heb de beelden van gisteren en eergisteren nog wel op mijn netvlies staan met wat er gebeurde in Parijs. Zoveel doden, zoveel mensen zwaar gewond. Nou, dat is gewoon verschrikkelijk. En wat is dan mooi om te weten dat er ook goed nieuws is. Dat eens alles goed gaat worden. Nou daarvoor is Jezus de Zoon van God in deze wereld gekomen. Want hij wilde goed nieuws vertellen. En hij zei, de koning is terug. En hij gaat alles goed maken. En een van de dingen die hij uh, zei, is, was eigenlijk een uitnodiging. Kom het mij meemaken. Word mijn leerling. En dan zul je meemaken wat dat betekent. Dat God weer koning is en alles goed gaat worden. En toen zei hij, mensen die mij volgen, die krijgen een ander leven. Het worden, hele, ja, het worden andere mensen. En een van die dingen die, die hij toen zei, toen gaf hij acht kenmerken. Dat is het eerste plaatje. Misschien moet ik dit eerst even laten zien. Um, het is wel heel leuk, het is ook net... Voorgelezen, We werd het gezongen, heel toepasselijk, mooi. Um, toen Jezus op een gegeven moment een berg opging, toen gaf hij ook aan wat typerend is voor leerlingen van hem. Wat voor mensen dat nou eigenlijk zijn. En die typeringen die staan hier op het scherm. Een van de eerste dingen die Jezus zei, dat zijn mensen die nederig van hart zijn. Wij leven in een maakbare samenleving. Ik denk dat we alles zelf kunnen. Maar Jezus zei, verwacht maar van God. Je hoeft niet alles zelf te kunnen. Het tweede wat hij zei is, dat zijn ook mensen die spijt hebben van dingen die in hun leven verkeerd zijn gegaan. Die barmhartig zijn, vredelievend, rein van hart, noem het maar op. Over één van die typeringen van leerlingen van Jezus gaan wij vandaag nadenken. En dat is deze. En ik lees hem nog even op. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Ik heb ook een verhaal daarbij dat Jezus ooit vertelde. Dat deed Jezus vaak om dingen duidelijk te maken. Dat doen wij trouwens ook, dat we wel eens een verhaaltje vertellen om iets duidelijk te maken. En dat gaat over een vader met twee zoons. En die vader is eigenlijk het beeld van God. En dan komt het heel dichtbij. Ik ga het even voorlezen. Jezus zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, Vader geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen later maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die stuurde hem naar zijn akkers. ...om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen... ...die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij... ...hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed... ...en ik kom onder van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen... ...vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u... En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde, hij rende hem tegemoet en viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn. En trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het en laat we eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden begonnen feest te vieren. Laten we even kijken naar het volgende plaatje. Spijt. Hebben jullie wel eens ergens spijt van? Carislee... Een schrijfster van kinderboeken, die schreef er een boek over. En hier kun je het ook zien. Spijt. Het boek is twee jaar geleden ook verfilmd. En het gaat over een jongen, Jochem, die verschrikkelijk gepest wordt op school. Bijvoorbeeld bij de gymles, omdat hij zo dik is. Of bij de Franse les, omdat hij zijn boek kwijt is. En dan, en dat is eigenlijk ontzettend akelig... Zorgen ze ervoor dat zijn kleren bij de gymles verstopt zijn, zodat hij niet op de klassefoto kan. En dan gaat het mis. Een paar dagen later komt hij niet meer thuis. En ze gaan hem overal zoeken, totdat ze hem vinden. En wat blijkt, hij heeft zelfmoord gepleegd. En de kinderen in zijn klas, die schrikken daar natuurlijk van. En die beseffen ook wel ergens, dat komt ook door ons. En dan hebben ze er spijt van, dat ze me zo gepest hebben. En wat doen ze? Ze openen een speciale website om andere kinderen te helpen die ook gepest worden. Spijt. Vinden wij ook belangrijk, hè? dat als iemand ons iets aandoet, dat hij er spijt van heeft. Ik weet niet of jullie wel eens kijken naar dat televisieprogramma van Thijs van der Brink, dat is volgend plaatje, van, uh, dat dilemma heet. En dan komt er een bepaalde vraag, dilemma, waar iemand mee zit, waarvan hij niet weet wat hij moet doen. Een paar maanden geleden, vlak na de zomer was het, dacht ik, kwamen een paar mensen in beeld van wie de vader of een zoon of dochter vermoord was. En toen was de vraag, zou jij met je moordenaar, de moordenaar van je zoon of dochter of je vader willen praten? Dat is een dilemma, wat doe je? En toen zeiden ze, ik weet niet of ik dat wil. Want als die moordenaar er is geen spijt van heeft. En dit is wat Jezus zegt. Wat een geluk als je spijt hebt. Want dan zul je getroost worden. En Jezus is de berg opgegaan. Dat is een bijzondere plek. Je bent als het ware wat dichter bij God. En hij geeft woorden van God nodig. Uh, woorden van God door. En hij nodigt de mensen uit. Kom het maar meemaken. Het koninkrijk van God. De liefde van God. Mag je in je leven ervaren. En als je dat doet dan verandert je leven. En dan zegt hij. Dan word je nederig van hart. Dan verwacht je in je leven de dingen van God. Die wil je niet alles zelf doen. En hij zegt ook, dan ben je iemand die spijt heeft van dingen die in je leven verkeerd gegaan zijn. En als Jezus dat zegt, kijk je ook eventjes rond. En dan ziet hij het ook voor zich. Mensen die erge dingen in het leven hebben meegemaakt of ook gedaan. Daar ziet hij Mirjam. Ze is uh, helemaal blauwe plekken in haar gezicht. Want nog onlangs zijn Romeinse soldaten bij haar naar huis geweest. En die hebben haar geslagen. En daar staat uh, Eneas. Dat is een tollenaar, een belastingambtenaar in Israël. In zijn chique kleren. Want hij vroeg veel te veel belasting. Daar konden die dure kleren van kopen. Maar de mensen haten hem. En daar staat uh, Amas. Hij heeft een smederij. Maar hij is wel wat grof in zijn mond. Hij heeft heel wat mensen die bij hem werken. Nou, hij kan behoorlijke rot opmerkingen maken. Wat een vent is het ook. En daar staat Nathan, klein jochje nog, acht jaar. Hij is vorige week, vorige week opgepakt door de politie, omdat hij gestolen had. En daar staat Jonathan. Die is zeloot. Dat waren vrijheidsstrijders. Mensen die met geweld Israël vrij wilden maken van de vijand. Maar je ziet de haat in zijn oog. En dan zegt Jezus: Wat een geluk als je treurt, als je verdriet hebt over wat er in deze wereld allemaal fout gaat, en ook in je eigen leven. En Jezus gebruikt het meest sterke werkwoord daarvoor, wat er is. Hij zegt niet: Nou ja, misschien heb je wel eens last van iets wat fout is gegaan, of vind je dat best vervelend. Nee. Hij zegt. Als je treurt over dingen die verkeerd zijn gegaan. En treuren, daar staat eigenlijk als je berouw hebt, als je rouwt. Dus als wij iemand verliezen die ons lief is, een vader of moeder, zoon of dochter, die sterft. Dan raakt je dat tot diep in je hart. Nou, Jezus zegt, raakt het jou ook in je hart. Als jij iemand heel verkeerd behandeld hebt. Als je fout bent geweest. Als je heel verkeerde dingen hebt gedaan. Wat een geluk als je spijt hebt, zegt hij, want dan zul je getroost worden. Dus Jezus zegt, als je spijt hebt van dingen die verkeerd zijn gegaan en je gaat daarmee naar God, dan word je een ander mens. Dan verander je. Hoe gaat dat dan? Nou, daar gaan we vanmiddag naar kijken. Je zou kunnen zeggen... Dat Jezus ons eerst iets laat zien over wat zonde is. Maar ook over wat brouw is. Maar ook tenslotte wat troost is. Hij zegt eerst iets over wat zonde is. En daarom heb ik dat verhaal gelezen over de verloren zoon. Zo wordt het vaak genoemd. Al denk ik dat het veel meer over de vader gaat. Beeld van God. Het gaat over een vader die twee zoons heeft. Een jongste en een oudste zoon, die allebei werken op het bedrijf van hun vader. En de jongste zoon die heeft op een gegeven moment het idee van, ik wil mijn eigen leven leiden. Ik wil zelf wel uitmaken, wat goed en wat fout is. Ik trek lekker de wereld in, dan kan ik mijn eigen leven, mijn eigen ding doen. Zo zeg je dat dan. En daarom gaat hij naar zijn vader toe en hij vraagt de erfenis waar hij recht op heeft. Nou, ik denk dat de mensen in die tijd, toen Jezus dat vertelde, het ongelooflijk vonden. Want dat doe je niet. Wat een vent is die jongste zoon. Hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je dat nou vragen van je vader? Ja, natuurlijk heb je op een gegeven moment recht op de erfenis. En dan kreeg de oudste zoon twee derde en de jongste zoon een derde van alle goederen die de vader bezat. Maar dat gebeurde altijd na iemands dood. Dat gebeurde natuurlijk nooit als de vader nog leefde. Als die jongen vraagt om de erfenis, dan wenst hij eigenlijk zijn vader dood. En dan zegt hij eigenlijk, vader ik wil wel uw spullen, maar ik wil u niet. En dan zou je verwachten dat de reactie van die vader was. En nu de deur uit, ben jij nu helemaal gek? Weet je wel wat je vraagt, wegwezen. En dat doet die vader niet. Hij verdeelt zijn goederen... en hij geeft dat deel van de erfenis aan die jongste zoon. En ik denk zelf dat het niet zo erg is als gekwetste liefde. Dat gaat je door je hart. Maar die vader verdraagt de pijn... en hij blijft van die jongen houden. En die jongen gaat weg. Trekt de wereld in... en, en hij geeft, geeft zijn geld weg... Krijgt allerlei vrienden. Maar dan komt er een moment dat in vers 16 staat: Hij had niemand die hem te eten gaf. Niemand. En dan beseft hij dat al die zogenaamde vrienden alleen maar nemers waren. En geen gevers. Profiteurs. Ze gaven niks om hem. En dan mist hij zijn vader. Niet zozeer de spullen van de vader, maar hij mist zijn vader. En dat is denk ik beeld voor wat alle eeuwen door gebeurt. En nog. Want is er diep in ons hart niet een verlangen naar het leven met God? Hij heeft alles gemaakt. Hij heeft ook jou, mij gemaakt. Eén van de bekendste verloren zonen uit de wereldgeschiedenis is Augustinus. Misschien wel eens van gehoord. Die leefde altijd zonder God. Heel verkeerd leefde. Tot hij op een gegeven moment ontdekte, maar ik kan niet zonder God. En van hem zijn de woorden, u hebt mij voor uzelf gemaakt. Ja, zo was het. God had ons voor hemzelf gemaakt. Voor het contact met elkaar, voor het leven met elkaar. En later schrijft Augustinus in zijn beleidenissen, zijn bekendste boek. Mijn hart was onrustig in mij totdat het rust vond in u. Dan kun je helemaal rustig worden. Maar dat is iets wat misschien in u of in jouw leven ook wel het geval is. Dat je zegt, ik ben onrustig. Ik mis wat in mijn leven. En dat gaat ver hoor. Iemand als Jean-Paul Sartre, filosoof, maar ook atheïst. Zij ooit eens dat God niet bestaat, dat kan ik niet ontkennen. Maar dat mijn hele hart schreeuwt om God, dat kan ik niet betwijfelen. Valt niet te betwijfelen. Dus ergens verlangde die ontzettend naar God. Nou, misschien is dat in ons leven ook wel zo. Maar dat is eigenlijk zonde. Dat je het leven met God mist. Wat erg is dat. En dat zien we om ons heen en misschien, misschien ook wel in ons eigen leven. En hoe gaat dat dan verder? En dan kom je bij het tweede punt, zonde. Als je doel missen, God missen in je leven. Berouw, dat is de volgende stap. Wat zegt Jezus nou? Hij zegt, wat een geluk als je ontdekt dat het in deze wereld en in je eigen leven ook mis is. Als je treurt, als je diep in je hart raakt. Nou zou je kunnen zeggen, nou ja zijn volgelingen van Jezus dan mensen die altijd triest door het leven gaan. Een beetje treurig, altijd wat te klagen hebben... over wat er in het leven allemaal niet goed is. Dat is niet zo. Jezus zelf kreeg eerder het verwijt dat hij op een feest was... Eh, dan dat hij allerlei, eh, altijd aan het treuren was. En als op een gegeven ogenblik mensen aan het vasten zijn... en de leerlingen van Jezus niet... Dan verwijten mensen hem, hoe kan dat nou? Waarom doet u niet mee? En dan zegt Jezus, waarom zouden ze vast als de bruidegom? En hij bedoelde zichzelf, nog bij hen is. Nee, er is plaats voor vrolijkheid. En de Bijbel zegt ook in het eerste deel van de Bijbel, staat ook een tekst. Geniet van al het goede dat God geeft. Je mag blij zijn met alle goede mooie dingen. Wanneer moet je dan klagen? Er is één tekst in de Bijbel, die wil ik even opzoeken. Heel opmerkelijk. Dat is klaagliederen 3, vers 39. Daar staat: Wat klaagt een mens zolang hij leeft? Laat hij klagen over zijn zonde. Als je wat te treuren hebt, mopper dan niet overal over. Maar mopper dan over wat er verkeerd is in je leven. Klaag daar dan over. En dat vinden we lastig. Dat vinden we lastig. Hoe komt dat? Waarom vinden we het moeilijk om er echt spijt van te hebben? Ik denk dat dat te maken heeft met onze trots. viel mij op, ik weet niet hoe jullie dat beleefden, een paar weken terug. Had het grootste autobedrijf ter wereld. Inmiddels heeft Toyota ze trouwens weer ingehaald, zag ik. Grootste autobedrijf ter wereld, had een probleem. Ze hadden de milieunormen van hun dieselauto's overschreden in Amerika. VW. En ja, dan moet natuurlijk het hoge woord eruit komen dat ze fout zijn geweest. Maar dat gebeurde niet. Nou ja, toen uiteindelijk bondskanselier Merkel eraan te pas kwam, toen kwam de directie eindelijk een beetje in beweging. En konden ze toegeven dat ze een fout hadden gemaakt. Datzelfde gevoel heb ik nu bij de commissie. Stiekem, afgelopen week in het nieuws, is niemand die spijt betuigt en zegt, ja hoor, ik was het. Ik... Uh, heb uit de school geklapt. Er moet een commissie benoemd worden en misschien dat we nooit aan de weet komen wie er fout is geweest. Dat vinden we heel moeilijk. Je zou kunnen zeggen, wij zitten vast in onze gevangenis van trots. Wij zijn te trots om het toe te geven. Als je alcoholist bent, dan ben je te trots om toe te geven dat je verslaafd bent. En als het met je bedrijf niet goed gaat, ben je veel te trots om dat toe te geven. Dat was bij Intech zo. Afgelopen jaren kregen we allemaal mooie berichten. Maar het zat hartstikke fout met het bedrijf. Te trots om toe te geven dat het fout was. En ik denk aan die moeder die ooit iets heel verkeerds tegen haar dochter had gezegd. Maar ze was te trots om het toe te geven en tegen haar te zeggen dat ze er spijt van had. Wat doet die jongen uit het verhaal? Van de vader met die twee zoons. En dat is eigenlijk heel mooi om te zien. Wat doet die jongen? Die jongen stapt uit zijn gevangenis. Uit zijn gevangenis van trots. En hij gaat naar de vader. En hij zegt, vader, ik heb het helemaal verbruikt. Wat ben ik stom geweest. Hoe heb ik ooit bij u weg kunnen gaan. En hij zegt, ik ben er niet meer waard om uw kind te zijn. Laat mij maar uw dagloner zijn. En dan moet je weten dat slaven nog wel woonden op het erf van de boer, maar dagloners niet. Die woonden in de stad. Hij zegt, ik ben het niet eens waard om nog dicht bij u te wonen. Laat mij maar uw dagloner zijn. En in die tijd was het ook vaak zo dat een dagloner zichzelf verhuurde als hij schulden had. Dan kon hij zijn schulden betalen. Dus hij zegt eigenlijk, ik wil weer gaan werken om mijn schuld aan u te betalen. Om het weer goed te maken bij u. Dat is wat hij zegt. Ik zie je het voor je? Die jongen met lood in zijn schoenen weer naar huis. En dat hij moet toegeven. Nou, dat hij er spijt van heeft. Dat hij het heel verkeerd heeft gedaan. Mag ik jou eens heel eerlijk vragen. Heb jij dat ooit wel eens gedaan? Gezegd dat je ergens spijt van hebt. Dat je er spijt van hebt. Dat je iemand zo rot behandeld hebt. Dat je heel oneerlijk bent geweest. Dat je de afgelopen week misschien op heel verkeerde websites op het internet zat. Dat je heel lelijk bent geweest tegen je eigen man of vrouw of tegen een van je kinderen. Jezus zegt, ga ermee naar God. Ga ermee naar anderen. Want... Wat een geluk als je spijt hebt. Want dan zul je getroost worden. En dan kom ik bij het laatste. Zonde, brouw. Troost. En het is eigenlijk heel raar wat Jezus zegt. Wat hij zegt is dit. Werkelijk geluk begint bij diep verdriet... Nog één keer, werkelijk geluk begint bij diep verdriet. Wat een geluk als je flink in de problemen zit en ze weet toe te geven. Dat is het. Wat een geluk als je flink in de problemen zit, maar het ook weet toe te geven. Want dan zul je getroost worden. Is wel de vraag, als je verdriet hebt, als je spijt hebt over wat er in je leven gebeurt, Verkeerd is gegaan. Wat doe je ermee? Er is één tekst in de Bijbel, en die wil ik nog even noemen, die daarover uh, zegt dat er twee manieren zijn om met je schuld om te gaan. 2 Corinthië 7 vers 10. Ik lees hem even. 2 Corinthië 7 vers 10. Dat moet ik natuurlijk uit deze Bijbel doen. 2 Corinthiërs 7, vers 10, een tekst om te onthouden. Daar staat, want de droefheid, verdriet, die overeenkomstig de wil van God is, brengt een onberouwelijke bekering tot zaligheid teweeg. Maar de droefheid van de wereld brengt de dood teweeg. Hé, hey, dat is gek. Dus als je spijt hebt over wat er verkeerd is in je leven... Ja, hoe heb je spijt? Het kan ook zo zijn als je weet dat je schuldig bent. Dat je zelf in je schuld ophangt. Dat je zelf maar blijft rondtobben over wat je verkeerd hebt gedaan. En bij sommige mensen gaat dat zelfs zo ver dat ze zelfmoord plegen. Dus het kan heel ver gaan. Want Paulus zegt dat moet je niet doen. En Jezus zegt ook wat anders. Hij zegt wat een geluk als je spijt hebt en ermee naar God gaat. Want God wil het je vergeven. Bij God is vergeving. En dan valt er last van je af. Dat is wat er, wat er in die tekst staat. Dus twee manieren om verdriet te hebben over wat er verkeerd is in je leven. En dat zien we ook bij de jongen. Uit het verhaal van Jezus. Als de jongen naar huis gaat... En zijn vader ziet hem. Wat gebeurt er dan? Hoe reageert die vader? Er staat in de Bijbel dat die vader rent naar die jongen. Nou, dat gebeurde in het Midden-Oosten nooit. Een vader, een man op leeftijd, groot grondbezitter, die schrijft voort. Die loopt heel statig en langzaam, maar die rent niet. Deze vader wel. Want hij is gek op die jongen. Hij houdt van die jongen. En hij rent op die jongen af. En die jongen en hij kust hem. Hij laat hem voelen wat echt de liefde is. En dan moet je ergens op letten wat hij niet zegt. Hij zegt niet, ja, je bent ook een jongen, hè. jongen. jongen. Nou, ik moet eerst nog maar eens eventjes zien of jij een ander leven wil leiden. En of je het echt meent wat je zegt. Ik geloof er eigenlijk nog niks van. En ga je eerst je schulden maar eens terugbetalen. Ik wil het allemaal terugzien. En dan praten we verder. Nee, staat er niet. Die vader zegt, kom op. Waar is mijn mooiste jas? Hup, kom. Die is voor jou. Een speciale jas die hij bij feesten droeg. Die geeft hij aan zijn zoon. En hij zegt, ring. Dat was waarschijnlijk zijn zegelring. Wij zouden in onze tijd zeggen, dat is je handtekening, je pinpas. Alsjeblieft, joh. Ik vertrouw je helemaal, wat je ermee doet. Die is voor jou. En doe een paar schoenen aan zijn voeten. Slaven hadden geen schoenen. Maar je kind, je eigen zoon wel. En we gaan een feest organiseren. Dus uh, zorg ervoor dat het gemeste kalf, dat was extra vet natuurlijk, dat is de moeite waard. Dat die geslacht wordt. Nou, Je kan je voorstellen dat de hele dorp erbij uitgenodigd is geweest. Wat een feest. Dat is de reactie van de vader uit dit verhaal. Zou het kunnen zijn dat de vader, beeld van God, wacht op jou? Op het moment dat jij naar hem toe gaat. En zegt vader ik heb het heel mijn leven al gemerkt. Dat ik iets mis in mijn leven. En ik heb er spijt van. Wat ik u en anderen heb aangedaan. Ik vind het verschrikkelijk. Dingen die ik gezegd heb. Dingen die ik beloofd heb. Nooit gedaan heb. Rotopmerkingen die ik heb gemaakt. En misschien nog veel erger. En wat zegt Jezus? De schatten van het koninkrijk van God. Die zijn voor jou. Vergeving. Een nieuw leven. De liefde van God ervaren in je leven. Vrede met God en met andere mensen. En een eeuwig leven. Hoop voor altijd. Kan dat zomaar? Nee. Jezus zegt dat omdat hij zelf zijn leven gaf aan het kruis van Golgotha. Hij werd zelf niet als een kind van God behandeld. En aan het kruis riep hij, mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?" Dat is de enige keer dat Jezus God geen vader noemt. Maar God liet hem de straf dragen die wij verdiend hebben. Voor alles wat er mis is in deze wereld en ons leven. En Jezus zei, ik wil het voor je wegdragen. En nou nog een keer, wat een geluk als je spijt hebt en daarmee bij God komt. Dan zul je getroost worden. Zie de vader staan, die omhelst, naar je toe gerend is en je kust. Ik moest denken, daarmee wil ik afsluiten, aan een heel leuk verhaaltje wat Dominique Troost ergens vertelt. Dat is het volgende plaatje. Het gaat over een jongetje. Jongetje, euh, nou ja, wat zullen we zeggen, dat op, die op het strand ergens was en zijn vader en moeder kwijt is geraakt. Het kan zomaar gebeuren, hè? als het druk is. Het is mooi weer. Heel veel kinderen op het strand. En uh, nou ja. Dus iemand van de reddingsbrigade. Of, uh, en ook volwassen op het strand. Die zag een kind dat helemaal aan het huilen was. Zo verdrietig. Dus die uh, vrouw loopt naar hem toe. En je zegt, Wa waarom ben je zo verdrietig? Wat is er aan de hand? En wat zegt dat jongetje? Tussen zijn tranen in... Hij zegt: Hebt u misschien ook een vader zonder klein jongetje gezien? Mooi is dat, hè? He? Hebt u soms een vader zonder klein jongetje gezien? Je zou verwachten dat hij zou zeggen, tussen zijn snikken door: Ik ben mijn papa al kwijt. Zoiets. Maar dat zegt hij niet. Hij denkt niet aan zijn eigen verdriet. Maar hij denkt aan het verdriet dat zijn vader heeft. En dat is wat Jezus tegen ons zegt. Hij zegt, realiseer je ook. Wat voor verdriet je je vader in de hemel, God doet met je leven en de mensen om je heen. Maar, zegt hij, wat een geluk als je er spijt van hebt. Want dan zul je getroost worden. Amen.